...kan hersteld worden, dat zegt eigenaar Stadsherstel tegen AT5. Ze verwachten dat het zeker drie jaar gaat duren. Ook weten ze nog niet of de kerk in de oude staat terugkomt... ...of dat er een moderne variant voor in de plaats komt. Er zijn meerdere inzamelacties gestart voor de kerk. De gewonden van de Zwitserse barbrand komen uit zeker negen landen... De meeste komen uit Zwitserland, Frankrijk, Italië en Servië. De vrouw van de eigenaar van de bar raakte ook gewond aan haar armen... melden buitenlandse media. Zeker 40 mensen zijn om het leven gekomen in de bar. En de Nederlandse hardcore-dj Baze D is overleden. Hij was 52 jaar. Eugenio Doorwerd, zoals hij echt heet... werd gezien als een pionier in de hardcore scene. Hij draaide onder meer op grote festivals... als Masters of Hardcore, Thunderdome en Decibel. Er trekken buien met regen en sneeuw over het land. Vooral in het zuiden en oosten kan het wit worden. Het koelt af naar min 1 tot plus 3 graden. Ook morgen regen of sneeuw, het wordt dan een paar graden boven nul. En dit was het nieuws op 538.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 nieuwjaar in Amazons, dat 2026 een nog muzikaler, gelukkiger en mooier jaar mag worden dan 25. Hopelijk hebben we de start van het nieuwjaar jaar goed gevierd en kan je nu lekker met ons uitbrakken. Uh, we hopen je dit jaar weer lekkere vrijdagavonden bezorgen met de lekkerste muziek. En ik zie een berichtje van Ines, Ryan. Ja, ja, die gaat vanavond oud en nieuw vieren. Nog een keer vieren met het studentenhuis. En dat betekent dat ze nu nog 50 minuten moeten wachten tot de flessen kunnen poppen. Ines, fijne avond. We beginnen zo met Prost by Future Cosmo Kind. Love Songs. Come oh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 Hij spamde allerlei mensen met het bericht dat hij de beste DJ van de stad zou zijn. Tja, ah, ik ben, maar... ben benieuwd welke stad het is. <laughs> we waren daar niet bij. We kunnen er niet over oordelen. Maar het uh, werkte wel. Zijn naam viel op en grote clubs begonnen hem te boeken. Uiteindelijk verdiende hij genoeg geld om zijn baan op te zeggen en volledig op muziek te focussen. Zijn echte doorbraak kwam negen jaar later pas. En nu heeft hij al meerdere hits op zijn naam staan. Je hoort hem nu met de remake van Ultronate. Dit is Free. Where did we go? Van 2026. Die komt van een DJ die al sinds klein is het woordje nee niet accepteren. En altijd wel een andere weg zond om toch haar zin te krijgen. Ik moet denken aan mevrouw. <lacht> <lacht> zo had haar vader wel heel veel LP's liggen met natuurlijk een Platenspeler. Toen zij een keer alleen thuis was, had de vader een naad van de speler afgehaald. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dus zij pakt een willekeurige andere naad om zo alsnog muziek te kunnen afspelen. Hoe het met die Platen is afgelopen, dat weet ik niet. Wel dat ze deze week de AAA-track heeft. Dit is uiteraard. Tijd van het mevrouw Blondish samen met Tim Engelhardt, No one op 538. en Ryan Triple A -track. Triple A-track.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 altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl. 538 Sunny Ryan. Ryan. Zomerkamp en een hoorn. wat dat verhaal te maken heeft met een DJ duo hoor je naam muziek van onder andere Night Freak, Video Sean en Oliver Leon. Wherever you are. Pro baile de favela Ik heb al op 38 een zomerkamp. Het klinkt als iets Amerikaans of iets wat je alleen in film ziet. Toch kan het voor veel dingen heel handig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontmoeten van nieuwe mensen. Zeker, het nu volgende duo, leren elkaar daar kennen, dat zijn wij niet. Uh, ze kwam erachter dat ze beide door waren op het bespelen van de Horen. Zo hoor wat is te horen? Ja, het klinkt als iets uh, metaforisch voor iets anders. Maar later sloeg de interesse ook over in de studio en sindsdien zijn ze bekend onder de naam Black Fee en Neck. <lacht> dus samen met Shere en Andra Gede, zomer op 538. <lacht> geniet ervan. Vrijdagavond. Je hoorde Get Up uh, van Carol Favero hier op 5.38. En Carol had trouwens nooit verwacht dat ze ooit iets in de muziek zou gaan doen. Hoe graag zij het ook als kind wilde. Ja, ja. zij kreeg namelijk ooit een gitaar in een handen gedeeld. Dat klonk nergens naar. En toen zag ze haar droom instorten. We zitten bijna aan het einde van de show van deze week. Lucas en Steve hoor je na uur. Wij sluiten af met Joto Brenlock. Team Outside. Volgende week. Later. I know that this my time I'ma just give my life I got my dream in sight I got my team outside When it go down, I fight I've been through hell and rain I can withstand the pain I can see through the game I will maintain it all oh. I, I know that it's my time, I'ma just give my life I got my dream in sight, I got my team outside When it go down, I fight, I've been through hell and pain I can withstand the pain, I can see through the game My heart is hard, I stay true to and trust the way